10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Prins Frizo ligt nog steeds op de intensive care van het academisch ziekenhuis in Innsbruck. Na zijn ski-ongeluk van gisteren. Prinses Mabel en Koningin Beatrix brachten vanmiddag een bezoek aan Prins Frizo. En zo'n klein uurtje geleden arriveerde weer een auto van de Koninklijke Familie-verslaggever Menno Reemeijer. Prinses Mabel gaat naar binnen samen met uh, Prins Constantijn.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 verdwijnt de gang in van het ziekenhuis en uh, zal uh, een uh, waarschijnlijk niet al te lang bezoek brengen aan, uh, aan Friso. Ook omdat uh, uh, die ze rust nodig heeft, hebben we inmiddels gehoord. Uh, en er uh, Maar een beperkt aantal bezoekers bij zijn bed mag per keer. Nu dus uh, prins Constantijn en prinses Mabel uh, in het ziekenhuis in Innsbruck. En we hebben nog niet gehoord dat ze weer weg zijn, hoort u misschien later. We hebben wel gehoord dat ook de zus van prinses Mabel bij dit bezoek aan de prins aanwezig is.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 Wij begaan de anderen hopen dat het meldpunt bijdraagt aan het ongedaan maken van de stigmatisering van mensen uit Midden- en Oost-Europa en andere groepen. Wij begaan zeggen dat het meldpunt losstaat van zijn CDA-lidmaatschap en dat hij het op persoonlijke titel heeft opgericht. Dan het weer nog vanavond regen, vannacht in de kustgebieden winterse buien met kans op sneeuw, hagel en wat onweer. Overdag ook in de rest van het land winterse buien, vrij veel wind en een maximum temperatuur van een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Een er is nog één wedstrijd aan de gang. Herakles tegen Roda en die houdt dan. Herakles lijkt er iets aan te gaan doen. Zojuist een goede mogelijkheid, goede voorzet van Douglas richting Everton. Net Montaigne die de bal over het eigen doel heen tikte. De hoekschop leverde ook niets op. En dus leidt Roda door de doelpunt in de eerste helft van Malki. Nog altijd met 1-0 tegen Herakles uit Almelo. komende uur krijgt hij natuurlijk de gebruikelijke overzichten: binnenlands voetbal en buitenlands voetbal. Rhythm, grace, and heaven there But one man, no oh. And then he had to go to twinkle his left -hole. Met rubberband man. En die. Doelpunt: de maken, wat een vreemd moment eigenlijk. Want uh, de scheidsrechter, meneer Smet, geeft bij een inborp uh, aan. Eerst aan dat hij voor Rode EC is. Dan verandert hij. Geeft de arm de andere kant op. Het is inderdaad een. Uh, inborp voor uh, Herakles. Dat heeft hij wel goed gezien. Die inborp wordt snel genomen. Bal gaat naar Everton. Everton bal naar voren. De diepte in. En dan uh, staat Everton helemaal vrij voor het doel. Wordt door Armenteros aangespeeld. En die Everton kan de gelijkmaker tikken, En zo is het 1-1. Zat er al een beetje aan te komen omdat Herakles eindelijk begon te voetballen. Het tempo wat opschroefde. En dus uh, uh, verdient uh, de gelijkmaker speelt. Omdat Roda er gewoon niet meer aan te pas uh, kwam. Overigens uh, een mazzeltje voor. Die schijnt dat de Wim Smet dat hij het uiteindelijk Uiteindelijk wel goed heeft gezien, maar hij bracht toch een beetje verwarring door eerst inworp aan Rode EC te geven. Nu is Roda weer weg. Malki schiet de bal over het doel van Pasveer. En nu is het helemaal een open wedstrijd geworden. 65 minuten gespeeld. 1-1. Stromend regen in Almelo. En uh, eindelijk begint de wedstrijd dus leuk te worden... door die uh, gelijkmaker van Heracles. En uh, nu gaat uh, pas weer de bal weer in het spel brengen. Die doet er wel altijd heel erg lang over. En uh, brengt nu eindelijk de bal weer eens weer naar De Bek, naar Looms. Maar die kan hem niet uh, fatsoenlijk op het hoofd uh, nemen. En de bal gaat over de zijlijn, mag Rodier C gaan gooien. Ik kijk naar de zijkant, daar is veel uh, uh, reuring. Veel mensen die aan het warmlopen zijn. Het publiek begint zich uh, eindelijk een beetje te roeren in uh, deze wedstrijd. Dus... Wordt het nu wel een echte voetbalwedstrijd. Als de inworp genomen is, komt uh, terecht uh, bij Sojuin. Maar Soutsjuing komt de bal wel richting uh, Donald. Maar die kan de bal niet binnenhouden. En dus mag uh, looms gaan gooien. Voor Herakles. Doet dat uh, richting Overtoon. Maar Overtoon krijgt de bal niet onder controle. En dan blijft de bal een beetje in de lucht hangen. Is het uh, Donald uh, die kan koppen, wilde koppen, maar niet kan koppen omdat hij uh, aangeraakt werd door een tegenstander. En dan uh, moet uh, Duarte niet uh, vervelend doen door de bal weg te tikken over de zijlijn. Want het is een vrije trap voor Rode SC. Gaat ook. Peter Bos zich er nog tegenaan bemoeien. Onder andere tegen Jonker. Jonker denkt, ah, laat maar kletsen die bos. Hij heeft een uh, mooie bril en uh, Jonker gaat in de spits uh, lopen. Uh, daar, waar hij ook hoort. Niet praten, voetballen. Bal is voor Roda, voor Vormer. Maar Vormer kan de bal niet naar voren spelen. Speelt hem terug naar zijn keeper, naar Kishek. Kishek wordt opgejaagd door Armenteros. En is net op tijd met het wegspelen van de bal. Maar Heracles heeft uh, de smaak te pakken. Is uh, veel veller op de bal. En uh, speelt een veel betere tweede helft dan eerste helft. Nu is de bal bij Pasveer. Pas weer in het oranje speelt de bal naar voren. En doet dat richting Douglas. Met name via Douglas gaat de bal vaak richting de spitsen. Maar nu raakt hij de bal kwijt en gaat de bal terug richting Pasveer. Kan pas weer de bal binnenhalen houden voordat het een hoekschop is en gaat weer even lopen in zijn strafschopgebied. Rolt dan de bal naar Willy Overtoom, Overtoom bal naar buiten, naar Breukers. Breukers terug naar Overtoom, nu over de middenlijn. En dan gaat Overtoom de bal de diepte ingeven, maar die bal is niet goed. Gaat over de zijlijn. Het is niet best, het is niet goed, maar het is spannend. Want het is 1-1 na 67,5 minuut spelen bij Heracles Almelo tegen Roda Jesse. Ik had u nog niet verteld dat in de eerste divisie de wedstrijd Cambuur tegen Sparta was geëindigd in 1. Één... Twee. Dat betekent dat Sparta naar de tweede plaats is opgeklommen van de Jupiler League... De achterstand op FC Zwolle is weliswaar nog 11 punten... maar Sparta heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Sparta is Eindhoven, dat lange tijd tweede stond, gepasseerd... doordat Eindhoven gisteren van top-os verloor. Ja, de ploeg die daar straks kampioen wordt, zoals het er nu naar uitziet, FC Zwolle... neemt de plaats in van de hekkensluiter van de Eredivisie aan het eind van het seizoen. En de kans dat dat de Graafschap wordt, is vandaag wel een beetje groter geworden. Want de Graafschap deed het in de eerste helft nog redelijk. Kwam met 1-0 voor tegen VVV, maar kreeg er na rust Vier om de oren. En de graafschap VVV eindigde dus in 1-4. Jeroen Gluten praat na met de trainer van de graafschap, Andries Ulderink. Hoe kon dit zo misgaan, Andries? Ja, daar kan ik je nu op dit ogenblik geen antwoord op geven. Dus je ziet de eerste helft is denk ik een hele aardige wedstrijd. VV kansen wijkansen, misschien bij het iets beter van het spel. Um, ja, dan kom je de kleedkamer uit en dan krijg je een, ja, via de kluts een doelpunt tegen. En ja, we zijn helemaal de weg kwijt. We zijn aangeslagen, kunnen de tegenslag niet verwerken. En voordat het weet sta je op een onoverbrugbare 3-1 achterstand. Niet te verklaren elftal uh, is schijnbaar niet meer in staat om met zo'n tegenslag om te gaan. Komen niet meer terug in de wedstrijd. Ja, en je speelt een... Uh, ja, we de tweede helft. Ja, het contrast was enorm. En wat kun je daar als trainer dan nog aan, aan bijsturen tijdens de wedstrijd? Ja, goed, je, je probeert nog met uh, wat veste kracht op het middenveld. Maar uh, ja, het leed was al uh, geschiet, leek het. We wouden achterin de bal niet meer hebben. kwamen niet meer aan het voetballen. Alles wat in de eerste helft uh, heel behoorlijk ging... op een paar uh, gevaarlijke tegenaanvallen van, uh, van VVV na... Ja, dat ging in de tweede helft uh, valikant uh, fout. Kan de ploeg omgaan met de druk, is dan de vraag, want dit was een wedstrijd waar natuurlijk heel veel druk op stond. Ja, de eerste helft zou ik zeggen uh, ja, de tweede helft uh, absoluut niet. En uh, ja, goed, één conclusie kunnen we wel trekken, dat we op dit ogenblik uh, schijnbaar slecht een tegenslag uh, kunnen verwerken. Want als je ziet uh, de eerste helft en uh, je zet daar de tweede helft tegenover, dan gaat het van een 7 naar een 2. En uh, ja goed, dat is, uh, ja, dat is uh, zeer slecht om te constateren. Er was heel veel uh, gemor vanaf de tribune, ook in uh, jouw richting. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, goed, laat voorop gesteld dat ik me dat gemorgen enorm goed kan voorstellen. Als je de eerste helft zo speelt en je zakt zo ver weg in de tweede helft. Ja, goed, we gaan morgen eerst maar eens even rustig nabespreken. En uh, vervolgens uh, ja, moet het vizier toch weer op de volgende wedstrijd. Ja, uh, na dit soort wedstrijden is dan toch altijd de vraag, ook gezien de stand op de ranglijst... Uh, ben je erbij, de volgende wedstrijd? Inmiddels heeft Henk Bloemers in uh, de aanloop gezegd, de algemene directeur... dat er geen enkele sprake is dat jouw uh, positie onder druk staat... Maar ja, het is wel de voetballerij, hè? Ja, het is de voetballerij, dat realiseer ik me. En, uh, ja, goed, dat is een vraag die ik op dit ogenblik... Uh, ja, dan moet je er niet voor bij mij zijn, hè. Daar zul je voor uh, bij uh, de directie uh, moeten zijn. Ik, uh, ik sta hier morgen weer en uh, als, als het aan mij ligt uh, de andere wedstrijd ook. Ja, hoe ga je dit nou omdraaien? Ja, goed, wat ik al zei, morgen is eerst maar eens even rustig nabespreken. Je zit uh, vijf minuten na de wedstrijd uh, nog even vol uh, van de adrenaline en de negatieve emotie. Dus... Veel frustratie, denk ik? Ja, dat, dat is duidelijk. En, en nogmaals, wat, wat moeilijk grijpbaar is... is het grote verschil uh, tussen de eerste en de tweede helft. En uh, ja goed, daar heb ik niet uh, uh, zo vijf minuten na de wedstrijd... niet de pasklaar antwoord op. Andere Zildering, de trainer van de Graafschap. Dus dat met 1-4 van VVV verloren En die houtkamp zette zijn geld eerder op Roda. Heb je tenminste ook een beetje de andere kant op geschoven? Ik kan dat makkelijk zeggen, Ronald. Als je niks hebt, dan, ja. he, dan kun je dat makkelijk zeggen. Nou, ik, ik zou nu zeggen, ja, ik weet het niet. Het is een wedstrijd geworden en dat is leuk als Roda even in balbezit is. Maar Breukers de bal eerder heeft dan Ramzi, is er een overtreding gemaakt. Het is een wedstrijd geworden, omdat er wat meer inzet is van beide teams. Het levert ook af en toe wat overtredingjes op. En dus uh, moet scheidsrechter de Wim Smet uit België uh, de touwtjes uh, goed in handen houden. balbezit... Voor Breukers. Zij uh, wordt opgejaagd. Door Ramzi speelt de bal helemaal terug naar Pasveer. Pasveer in die stromende regen. Ver uit zijn doel. Dat is gevaarlijk. En schiet de bal dan ook hard naar voren. Richting de helft van Roda. Waar Montaigne de bal over de zijlijn komt. En Heracles een inboord mag gaan nemen. 1-1 de stand. We hebben 72 minuten gespeeld. Ik denk dat we nog een leuke laatste 18 minuten tegemoet gaan. Nu buitenspel. Dus een vrije trap voor Rodië C. 1-1 na 72 minuten spelen. Terug naar de graadschap VVV. Dat eindigt dus in 1-1. 4, Jeroen Groeter met de graafschapsspeler Jean-Paul Sijs. Hoe hard komt deze klap aan? Keihard, ja. Ja, nou ja, kijk, vooraf zeg je nog van mocht je deze wedstrijd verliezen, dan is er nog een man overboord. Want dan uh, weet je één ding zeker, dat is dat je gewoon uh, voor die na moet gaan. En niet direct uh, moet degraderen. En had je hem gewonnen, dan had je misschien nog de aansluiting naar boven kunnen halen. Dus ik denk dat wij gewoon nu uh, heel duidelijk naar elkaar moeten zijn. En uh, alles, uh, bij alles uh, zetten om niet uh, direct te degraderen. Maar is het ook niet de manier waarop het is gebeurd vandaag? Nou, maar het heeft niet alleen met vandaag te maken. Kijk, je verliest hier gewoon uh, door de eerste helft goed voetbal eigenlijk. En de tweede helft, uh, doordat ze iets, iets anders gaan voetballen, bij de kluts kwijt zijn. En uh, dan, uh, ja, dan is het zonde dat je zo'n wedstrijd eigenlijk weggeeft. Ja, ik heb zelden een ploeg zo zien instorten. Uh, in een paar minuten tijd ook eigenlijk maar. Want het was uh, in, wat zal het geweest zijn, zes, uh, zeven minuten dat het van 1-0-2-1 werd voor Ja, zoiets zo. Ja, nou goed, dat zei ik net ook al. De eerste goal is natuurlijk een geluksgoal voor hen die uh, uit de kluts valt. In principe zeg ik dan altijd nog geen man verboord. Een uh, tweede goal is een, een corner waar, uh, waar ik in mijn rug uh, geduwd word. Wat ik dacht dat een overtreding was. En die volgens mij ging die achter mijn vierde klus er ook in. En er staan één keer twee en achter uh, in een thuiswedstrijd. En dan, uh, ja, toen was het bij ons eventjes een beetje. Uh, ja, ik weet het ook niet. Uh, ja, wat er gebeurde eigenlijk. Het stortte een beetje in. En uh, vervolgens, uh, ja. Dan kunnen wij het niet meer rechtzetten. Nee, want jullie hebben het nog wel geprobeerd, maar eigenlijk was alle overtuiging ook verdwenen. Er was niet één speler meer die zei van, nou kom op, we gaan het zo doen. Nee, ja goed, we gingen natuurlijk ook één op één achterin voelen, voetballen. Dan weet je eigenlijk al dat je natuurlijk best wel veel ruimte weggeeft. En um, ja, dan hoop je eigenlijk dat je voorin meer kansen creëert. Nou, ik geloof dat we nog één kans hebben gehad met Michael de Deleuwen, die, die net voor de, voor de goal langs geleid. En dat was het. Dat is denk ik niet best. Hoe is de sfeer dan in de kleedkamer? Ja, ik kan wel een beetje raden, maar kun je dat een beetje beschrijven? Ja, ik denk dat, het, dat je dat inderdaad wel kan raden. Uh, iedereen zat met zijn hoofd tussen zijn benen. En um, ja, schaamt zich kapot eigenlijk voor de tweede helft. en Voor, voor de vertoning en, uh, en de manier waarop wij de tweede helft gevoetbald hebben. Maar um, ja, goed... Uh, we, hebben, we moeten nu ons dinsdag weer melden. En ik denk dat er maar, dat er maar één ding op zit. En dat is uh, ja, alle zeilen bijzetten om, om niet direct te degraderen. Ik vraag het ook een beetje naar aanleiding van de reactie van de supporters. Want die logen niet om, hè? Nee, dat, is, uh, dat komt ook hard aan. En dat is, uh, ja, dat is niet leuk, maar... Uh... Supporters moeten toch ook steunen? Ja, maar ja, goed, ja, dat zei ik net ook. Ik zei, misschien is het verwachtingspatroon iets, iets te hoog en uh, dan denk ik dat ze op de eerste, aangezien de eerste helft, dat ze hartstikke tevreden zijn, nou, dan kan hij met een applaus uit het veld af en dan de tweede helft na een, uh, ja, dubieuze twee dubieuze doelpunten uh, staan ze er in één keer niet meer achter en dan, ja, goed, dan uh, is bij ons ook de kluts kwijt en dan komen we er zelf ook niet meer bovenop en, ja, goed, uh, maar ja, ik geef ze geen ongelijk, want uh, de tweede helft was gewoon van ons een. Uh, ja, een slechte prestatie. En, uh, ja. Rambzalig. Ja, absoluut. Ja, ik, ik, heb geen, ja, ik, ik begrijp het ook niet. Uh, het is gebeurd. En, uh, ja, als, ik, als, ik, als ik het terugdraaien dan had ik de hele tweede helft teruggedraaid. En dan uh, ja, had je het misschien wel anders gedaan. Jean-Paul Seyss, hij is van de graafschap en zijn ploeg verloor met 4-1 van VVV. Heer Roda, hoe een wedstrijd om kan draaien en die houdt kan. Ja, van alles te doen hier. Het is, uh, ja, er staat een... Uh, uh, assistent trainer van Roda, recht voor mijn neus en die man is ook nog twee meter lang en een meter breed. Uh, maar er is een penalty en een rode kaart. Een penalty voor Heracles Almelo en de rode kaart voor keeper Kisek. En het is volkomen terecht dat hij gegeven wordt door Wim Smet, Want het was Armenteros die uh, na een uh, uh, goede paas van uh, Duarte alleen op de keeper afging, langs de keeper opgevangen werd door diezelfde keeper... En dus uh, is het uh, rood voor de keeper Kishek. En nu moet er nog gewisseld gaan worden. Want er moet natuurlijk wel een keeper in het doel. Ja, voor Heracles maakt dat niet uit. Maar die uh, andere keeper uh, is uh, Matthias Proesch. En die uh, is zich nu aan het klaarmaken aan de zijkant om in het doel te gaan staan. 1-1 de stand. We zitten in de 77ste minuut van de wedstrijd. Wim Smet, de scheidsrechter, heeft dat uh, goed gezien. Want uh, het paasje van Duarte was prachtig binnendoor op uh, Armenteros. Armenteros leent op de keeper af. En uh, de keeper die ving deze Armenteros op uh, op het moment dat Armenteros aan de rechterkant erlangs ging. Goed, we hebben een uh, wissel gehad. Maar omdat die uh, grote meneer van Rode voor mijn neus stond heb ik niet gezien wie er afgegaan is. Ja, nu gaat Matt Juncker naar de kant. En is het uh, Matthias Proesch dus die uh, in het doel komt te staan... 10 man van uh, Roda tegen 11 van Heracles Almelo. En de penalty die ook nog uh, genomen moet gaan worden. En daar staat natuurlijk Willy Overtoon voor klaar. Want dat doet hij uh, wel vaker, de kleine middenvelder. Het is uh, uh, een, uh, een heel belangrijk moment. Als je kijkt naar uh, Heracles Almelo op de tiende plaats. 27 punten 4 achter Roda heeft de blik heel duidelijk op het linker rijtje. En een overwinning zou hier zeer van harte welkom zijn. Hij staat in het doel. En hij is Proesh. En hij, die andere hij, is Willy Overtoom. Hij staat op 11 meter bij de bal. Gaat zo dadelijk een aanloopje nemen. Als de scheidsrechter alle spelers uit het strafschopgebied heeft uh, weggezet. Uh, en Wim Smet heeft dat nu gedaan. Gaat zijn plaats innemen links van Overtoom. De keeper nog een beetje als een tijger in een kooi heen en weer lopend. En nu uh, staat hij klaar. De aanloop van Overtoom. Overtoom komt aangelopen. En schiet de bal in de hoek. Doelpunt voor. Heracles Almelo. Het is 2-1 voor de thuisploeg na een 1-0 achterstand. En dan ook nog tegen 10 mannen uit Kerkrade. Het wordt voor de Limburgers heel moeilijk in het restant tegen Heracles Almelo. Want in de tweede helft is het een onherkenbaar Heracles als je het vergelijkt met de eerste helft. De eerste helft heel slap en uh, matig uh, voetballen En in de tweede helft zijn er kolen op het vuur gegooid. En is het zo dat Heracles het 1-0 achterstand om heeft gebroken na 78 minuten spelen in een 2-1 voor. Ja, een 1-0 achterstand die had VVV ook na de eerste helft. En dat werd een 4-1 overwinning uiteindelijk bij de Graafschap. Uh, de, het verdriet hebben we al gehoord van de Graafschap, maar nu de vreugde bij VVV. Trainer Ton Lokhoff. Een wedstrijd bestaat uit twee helften, maar twee helften kunnen er ook wel eens heel anders uitzien. Is dat het verhaal van vanavond? Ja, vond ik wel. Op begin, eh, zeg het eerste half, vond ik dat we het moeilijk hadden. Dan weet je ook dat de Graafschap veel fysiek in de strijd gooit. Dat ze met, met, met veel kracht gebruiken. En ze kwamen op 1-0. Uh, ik vond al wel dat wij, dat wij het, het, het, het tien minuten kwartier... voor de wel wat beter gingen spelen. Wat, wat zelf ook wat aan aanvallen kwamen. Wat kleine kansjes kregen. Ja, en, en, en, en dat zij ook in de rust hebben veel, veel kracht verbruikt. En, ja, dat kon je in het tweede wel zien. Want toen waren we eigenlijk zeker naar de snelle 1-1 en 1-2...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 Als we nog een beetje nauwkeuriger waren geweest met de ruimte die we kregen... dan, dan had je nog één of twee bij kunnen schieten. Maar al met al ben ik met vier in dik tevreden natuurlijk. Ja, dat snap ik. Want het was inmiddels bijna anderhalf jaar geleden... dat jullie een uitwedstrijd hadden gewonnen. En uh, iets korter, dat jullie je punt hadden meegenomen uit een uitwedstrijd. Er was al sprake van een uitcomplex. Is dat nu afgelopen? In ieder geval zijn we van het gezeur af. Dat zei ik gisteren al. Ik heb het vanmiddag ook tegen mijn ploeg gezegd... in een bespreking van uh, je moet afrekenen. En, en dat kan je zelf doen en daar moet je, heb je niemand voor nodig. Dat moet je zelf doen als ploeg, als team moet je dat doen. En dat hebben we gedaan. En wat nog het allerbelangrijkste is natuurlijk, uh, om van dat gezeur af te zijn, is lekker. Maar het is natuurlijk uh, de ranglijst. En, en daar doen we dit seizoen voor om, om, om erin te blijven in de Eredivisie. De graafschap, een directe concurrent. Na de wedstrijd van vorige week, Groningen, nu, nu winst. Ja, dit moet natuurlijk een, een goed vertrouwen geven aan de ploeg. En dat zei Ton Lokhoff, hij is trainer van de VVV. En zijn ploeg won dus met 4-1 uit in Doetinchem bij de Graafschap. Uit in Almelo, verliest Roda denk ik Kenny. Nou, ik weet het niet, Ronald. Ik durf er nog steeds mijn geld niet op te zetten. Want uh, het staat wel 2-1 voor Herikles Almelo. En met 10 man uh, loopt Roda te voetballen. Maar meteen na dat doelpunt was er meteen ook een uh, grote kans voor uh, Rode ESC. De kopbal van Vukovic ging recht op de keeper af. En daar had uh, de keeper uh, pas weer mazzel mee. Want uh, als hij ook maar iets in de hoek was geweest, dan was hij kansloos geweest. Het staat 2-1 voor Herikles Almelo. Nog uh, kleine 10 minuten officiële speeltijd. Bal over de zijlijn. En Roda probeert er wel iets aan te doen. Nee, de de bal is uh, een vrije trap voor uh, Heracles... omdat er een overtreding is gemaakt op Douglas. En dus mag er uh, geschopt gaan worden door wie is dat? Door Breukers uh, vanaf de rechterkant, uh, laag, spelend op Armeteros. Armeteros die uh, aan de basis stond van het uh, uh, tweede doelpunt, waar die penalty dus uh, uitkwam. En uh, in de. Uh, in... ...de voorzet gaf, om het maar even goed te zeggen, voor Everton. Balbezit voor eh, Bruns, dat is de invaller voor Kwanza. Hij heeft nog niet goed gespeeld, speelt de bal in de voeten van Overtoom. Overtoom, via Looms, terug naar Overtoom. Overtoom bal de diepte naar Bruns. Bruns, op de rand van het strafschopgebied, eh, probeert arme Theos te bereiken. Lukt niet. En dan wordt overgenomen door rode SC via Vormer en via Ramsey. Ramzi, Ramzi eh, bal, ja, slechte bal, wordt zomaar in de voeten... De gespeeld van Duarte, Duarte naar Douglas, terug naar Duarte. Duarte gaat richting het strafsopgebied. Duarte voor de linker, Duarte tussen drie man. En dat is te veel. En dan kan er gecounterd worden. Want uh, Vukovic heeft de bal. Die is uh, van zijn plek af gegaan als centrale verdediger. En is uh, mee naar voren gegaan om te helpen. Want nu speelt uh, Rode EC 1 op 1 achterin. De bal gaat de diepte in richting Donald. Mitchell Donald oi, die krijgt de bal niet onder controle. Dat is pech voor hem en pech voor Roda. Want uh, dat zag er uh, gevaarlijk uit. Maar omdat hij de bal niet onder controle kan krijgen... gaat de bal over de achterlijn en mag uh, uh, uh, Remco Pasveer de bal weer in het spel gaan brengen. Terwijl het steeds harder begint te regenen in Almelo. Maar het feest nu eindelijk is losgebarsten. Het carnaval in Almelo. Want dat kunnen ze ook hier in het oosten des lands. Twee in de voorsprong met nog 7,5 minuten gaan voor Heracles Almelo tegen Rode Jesse. Nou, de Haag Excelsior eindigt in 1-1. Maar er had uh, best nog uh, iets kunnen gebeuren... toen er uh, eigenlijk al het einde bereikt was. Want uh, toen werd er nog een hensbal gemaakt. En daar begint Bas Tegelen met John Lammers, de trainer van Excelsior. Um, ja, laten we maar beginnen bij het einde. Dat is misschien het handigst. Uh, jullie moeten denk ik een strafschop hebben. Hoe heb jij het gezien? Ja, ik zag het ook. Dus uh, ik vind het heel erg jammer. Want uh, dat, uh, kan op het eind kan dat misschien toch wel bepalend zijn. van strafschop, en die, uh, die moeten ze gewoon geven. Dit moet een, uh, een grensrechter en een scheidsrechter zien. Jammer. moment met Jansen. Heb je die gesproken inmiddels? En wat zegt hij? Ja, Jansen zei ook van ik, uh, ik ken hem zo binnentikken. Hij slaat hem weg. Dat idee had ik ook. Het is voor ons ver weg. Uh, maar uh, ik heb het nog niet teruggezien op de beelden. Maar ik hoor van iedereen dat het een zuiver handsbal is. Ja, ik vind dat uh, dat moeten ze zien. Dit zijn beslissende momenten. Wat ook een beslissend moment is, um, is het moment dat even daarvoor zit... met Van Steensel, die Boesabon neerhaalt. Daarvoor krijgt hij geel. Um, als ik de trainer van de tegenpartij was, had ik kunnen zeggen... nou daar had hij ook rood verdiend. Uh, hoe zie jij dat? Ja, dat zou je misschien kunnen. Ik weet niet of het de laatste man uh, was in, in de lijn, dus uh, dat, dat weet ik niet. Als het uh, zo was, dan had het inderdaad rood kunnen zijn. Um, dus je hebt pech, maar ook geluk. Mag ik dat dan zo samenvatten? Nee, want dat vind ik niet, want het is een overtraining... en dan kom je met tien man te staan en dit is een penalty. Dus dat is een heel groot verschil. Ja, in de laatste minuut ook nog? In de laatste minuut ook nog. En op dat moment is die situatie al geweest. Dus je hebt met deze situatie te maken. Dus ik, uh, ja, ik vind het jammer. We hadden dat uh, in ieder geval op basis van de tweede helft zeker verdiend. Ja, dat zeg je goed, maar op basis van de eerste helft niet. Want toen waren jullie een totaal ander elftal. Nee, ik ben ook heel erg boos geworden in de rust. Ja, ik bedoel, je mag verliezen, maar je moet wel durven te voetballen. Ja, wij kunnen goed voetballen, maar dat hebben we de eerste helft totaal niet laten zien. En de tweede helft hebben ze dat wel gedaan. Want gek is eigenlijk, als het met rust 2-0 voor ADO is, mag je niks zeggen. Ja, dat is inderdaad waar. Daar heb je gelijk in. Dus uh, nogmaals, ik vond het de eerste helft heel, uh, ja, heel angstig. En de tweede helft gooide dus ze gewoon van zich af. En dan zie je dat we goed kunnen voetballen. En dan is het jammer dat je daarin niet beloond wordt, want het staat maar 1-0. Hebben jullie in de eerste helft ook uh, heel veel moeite met veel beweging bij ADO? Veel lopende mensen, komende mensen vanaf het middenveld. Waardoor het eigenlijk bij jullie telkens niet goed staat? Ja, maar dat, dat heb ik ook aangegeven in de rust. Kijk, wat doet Dado? Die speelt de bal in, beweegt toch. Dat zijn heel veel lopende mensen. Ja, dat is heel simpel. Dan moet je niet alleen de bal volgen... maar dan moet je met name de speler volgen. Die bal die heeft nog nooit een doelpunt gemaakt. De speler wel. Dus, uh, en daar wijs je dan nog een keer op. En uh, ik moet zeggen, de tweede helft is dus dat uitstekend. Nou, ben je nu gefrustreerd vanwege dat uh, moment in de slotminuut. Dat begrijp ik. Uh, als je nou morgen wakker wordt, denk je dan toch... Nou ja, 2012, vijf gespeeld, zeven punten, prima... Nou, ik ben niet gefrustreerd. Nogmaals, een scheidsrechter kan er altijd naast zitten. En die kan het niet gezien hebben. Maar ik vind het wel heel erg jammer dat gewoon in de 90's minuut zo'n situatie, die zo bepalend kan zijn... Ja, dat dat niet gezien wordt. Maar iedereen die, die maakt fouten. Dus dat doe ik en dat doet de scheidsrechter ook. Als ik het zo hoor, ben je toch wel gefrustreerd, hoor. Nee, ik ben, ik ben een beetje teleurgesteld. Maar dat, dat mag je ook zijn, vind ik. John Lammers na de 1-1 van Excelsior uit bij ADO Den Haag. Heracles, Roda. 2-1 is het. En hoe lang nog, Andy? Nog een kleine vijf minuten. Vier minuten om precies te zijn. Plus de extra tijd die een minuutje of twee, drie zal bedragen. Nog geen wissels aan de kant van Heracles. Uh, wel de derde, zojuist. William Pluin voor Mitchell Donald. Voor uh, uh, Rode SC. Roda dat dus 2-1 achter staat tegen Heracles Almelo. En nu uh, is er weer een mogelijkheid. Als de bal voor het doel komt, kom al. Oei, oei, oei, oei. Dat scheelt het bij de komt de bal langs het doel van uh, uh, uh, de nieuwe keeper Proust. En dat scheelde heel erg weinig. En dat had dus de beslissing kunnen zijn. staat 2-1 voor Heracles. Ik zei het al eerder. Roda speelt nu 1 op 1 achterin. Dus alle ruimte voor de aanvallers van, uh, uh, van Heracles. Maar ook uh, in de aanval is uh, Vukovic erbij gekomen bij Roda. En die heeft uh, een uh, mogelijkheid gehad hoor. Wat heet. Maar dat het te verdediger is. Dat kon je zien op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg. En hem uh, niet onder controle kon krijgen. Balbezit nu voor Everton. Speelt de bal de diepte in naar Broens. Broens alleen op de keeper af. Nee, geen buitenspel wordt er gegeven. Ik dacht dat het geen buitenspel was. Maar het is moeilijk te zien vanaf mijn positie. Hij leek alleen op de keeper af te gaan. Maar er werd gevlacht en gefloten door de scheidsrechter. En dus blijft het nog spannend. 87 minuten gespeeld. Vrije trap voor Roda. Alles van Roda nu naar voren. Bal gaat richting Vukovic. Die bal gaat over Vukovic heen. Komt bij Ramzi terecht. Samen met Breukers. En dan laat Breukers de bal heel slim over de achterlijn lopen. En mag pas weer nog een keer de bal in het spel gaan brengen nog 2,5 minuut officiële speeltijd. Het blijft spannend tot de laatste seconde. Want staat 2-1 slechts voor Heracles Almelo tegen Roda JC. Yes hey. Terug naar ADO Excelsior. Dat eindigde in 1-1. En we hoorden Bas Tiggeler net met John Lammers. Hij is de trainer van Excelsior. Eens kijken hoe die begint. Bas Tiggeler tegen die andere trainer, Maurice Stijn. De eerste helft goed. En de tweede helft? Slecht. En hoe komt dat? Ja, dat, dat vragen wij ons ook af. Ik denk dat je de eerste helft... Ja, de, bij Vlaag heel, heel, heel behoorlijk speelt. En, uh, en je uh, 2-3-0 voor, denk ik, moet staan. We hebben heel veel kansen gehad die op uh, miraculeuze wijze eruit gaan. Elke bal uh, was druk op van ons, dus Excelsior speelde eigenlijk elke bal uh, lukraak naar voren en die kwam weer in ons bezit. Nou, en wat je in de rust aangeeft is dat je zo door moet blijven gaan en uh, dat dan vanzelf die tweede koel cool valt. Nou, en in de tweede helft uh, ja, we geven we eigenlijk uh, nergens in thuis. Dat is wel, uh, ja, dat is wel uh, teleurstellend, ja. Want jullie zijn echt van de leg, vooral na het moment van de goal. Die valt natuurlijk al vrij snel in de tweede helft. Je komt daar ook niet meer overheen, dat zou mij als trainer zorgend baren. Nou, het is de kool. Het is uh, het, het, het, het wederom weer uitvallen van AMI. Waardoor je weer, weer moet wisselen. Weer... weer de knie overigens? Ja, weer de knie. En uh, weer een... Uh... Uh, iemand rechtsbek moet zetten die daar uh, normaal gesproken nooit speelt. Dus daar is de ploeg, uh, ik kan me voorstellen dat iets met de ploeg doet. Nou, en da daarna moet de ploeg het wel, wel oppakken... en moeten wij uh, gewoon weer uh, in ons ritme komen, in ons spel komen. En dat hebben we uh, nagelaten vandaag. De conclusie is dan eigenlijk dat je het vooral de eerste helft jezelf aandoet. Want je zegt terecht, je moet eigenlijk al de kleedkamer inlopen... en uh, de wedstrijd binnen hebben. Ja, dat vind ik wel. En dat is ook hetgeen wat ik mijn ploeg kan verwijten. En, uh, ik vind, uh, als je bij met 3-0 voor staat, dan heeft Excel zo helemaal niks te zeggen. En, uh, en dat doe je niet. Dus het is 1-0. Ja, dan uh, slaat de wedstrijd in de tweede helft uh, volledig om. Maar ja, goed, uh, dat is wel uh, heel frustrerend. Want uh, ja, je bent met, met z'n allen keihard bezig om, uh, om deze wedstrijd te winnen. En uh, dan is het een uh, onwijs teleurstelling dat dat niet lukt. En maar vooral de manier waarop. Het is wel een goede tactische vondst van je... om in de laatste seconde van de wedstrijd twee keepers op te stellen. Want? Nou, volgens mij de Rados-Safviefiets was de reservekeeper. Ja, ik, begre ik, ik, ik begreep dat hij hens maakte. Ik dacht ook uh, dat ik er een hand bij zou worden vanaf de bank. Ik kon het niet goed zien, maar ik dacht ook dat, uh, dat er een hensbal bij zat. Ik heb het nog niet teruggezien, maar uh, ja, als jullie dat zo zeggen... en ik zag ook uh, Excelsior-spelers boos naartoe gaan... dus dat, dan zal het ongetwijfeld zo zijn. Dus dan haal je nu opgelucht adem, want is all in the game... Nou ja, je opgelucht adem uh, nee. Want uh, ook al hadden we een penalty en die wedstrijd verloren, dan, dan, uh, dan is het nog teleurstellender. Maar de meeste teleurstelling zit natuurlijk in het feit dat wij de tweede helft niet brengen wat we de eerste helft uh, brengen. En dat je dan uh, dat je uiteindelijk puntverlies leidt hier zo. En dat zijn Marie Steijn, hij is de trainer van ADO Den Haag... dat met 1-1 gelijk speelde thuis tegen Excelsior. De Ackles staat met twee voor tegen Roda ja, en het is bijna afgelopen, Andy. Ja, maar nog vier minuten. Dat is de extra tijd die op het bord staat van de vierde man. Uh, een uh, de echte debutant hebben we in het team van Herakles Almelo. Zojuist erbij gekregen. Joey Belteman. Hij is de plaats van Bruns komen innemen. En uh, ook een uh, prachtig gezicht was het. Uh, de manier waarop Harm van Veldhoven richting een ballenjongen ging. Die gewoon die bal hoort terug te geven. Of voor te geven. Uh, want daar ben je ballenjongen voor. Maar die hem bij zich hield. En uh, dat duurde zo verschrikkelijk lang. Dat Van Veldhoven dacht van nou dan kan ik ook ballenjongen spelen. Rende naar die ballenjongen toe om de bal te pakken. Ah, Joey Belteman. Dat doet hij goed. Ja hilariteit op de toekomst. Tribune, Joey Belteman zijn eerste balbezit is bij een vrije trap voor Roda. Een bal die die wegtrapt. En wat denk je? Ja hoor, gele kaart. Maar goed, Van Veldhoven heeft die bal dus snel teruggebracht. En uh, het spel gaat verder. Alles en iedereen nu in de buurt van het strafschopgebied van Herakles Almelo. Want een vrije trap waar Ruud Voormer staat. We zitten in de extra tijd die uh, vier minuten dus bedraagt. Anderhalf minuut is voorbij, raad richting Vukovic. Die komt de bal. En dan is het Duarte die hem met moeite wegwerkt. Maar opgevangen door Monte. En dat levert een hoekschop op, omdat daar tussen Everton nog zit. Nu gaat alles. Ja, ook de keeper wordt geroepen. Kom maar naar voren, jongen. Ik zie Malky aangeven aan uh, Proes. kom op, kom maar naar voren. Of uh, Proes, het is uh, ja, het is Prus, de tweede keeper die. Uh... Uh, blijft gewoon daar staan, want ik denk, ja, uh, jullie kunnen me wat, dan kan ik zo meteen heel hard uh, terug gaan lopen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Uh, lange mensen zijn mee naar voren. Er wordt geslagen en uh, getrapt. En uh, komt bij een doel. En daar moet er gekoopt worden. Malky wordt weggeduwd. En dan is het uh, Joey Belteman die de bal uit het strafstofgebied uh, tikt. Maar balbezit blijft voor Rode EC. Dan een overtreding van Belteman. Nou, die maakt wel een debuut, zeg. Hij, hij krijgt eerst een gele kaart doordat hij de bal wegtrapt. Dan haalt hij de bal heel knap weg uit het strafstofgebied. En dan maakt hij een overtreding halverwege de eigen helft. Hij is drie keer in balbezit geweest. En uh, één keer een gele kaart en één keer een kans voorkomen voor Roda. En nu dan de vrije trap. Weer van Ruud Vormer. Alles en iedereen. Die lange mensen mee naar voren. Onder andere Vukovic. Die kan goed koppen. Daar komt die bal richting Vukovic. Maar die schampt de bal. En baalt als een stekker. Dat hij die bal niet goed op zijn hoofd krijgt. Want hij stond daar heel redelijk bij die tweede paal om de bal binnen te koppen. En nu heeft Pasveer de bal. En Pasveer staat bekend dat hij heel lang kan doen over een bal uh, uittrappen. Het is, uh, als hij zijn uh, schulden zo lang uh, betaalt, dan staan er 26 deurwaarders uh, op de stoep. Nou, daar komt hij dan eindelijk, omdat de scheidsrechter heeft aangegeven dat hij de bal moet trappen. Dat doet hij dan ook. En uh, gaat de bal naar Everton. Everton raakt de bal kwijt. Hij wordt uh, overgenomen door Roda. Door Pluim, de invaller, hij probeert de bal voor te geven... Maar het is weer pas weer die hem vangt in het oranje spelen. Helemaal in het oranje met rug nummer 22. Die de bal weer in het spel gaat brengen. Ik kijk naar de klok. Ruim drie minuten van de vier minuten zijn verstreken. En dan heeft Herakles even kijken. Zeven punten uit de laatste drie. Dus dan tien uit de laatste vier gehaald. En dat is heel knap voor het team van Peter Bos. En. Uh, voorzitter Smit. Maar weer een overtreding. Nu van Armen Tero. van Vormer. Ramme. Halen die bal naar voren. Naar Vukovic. Die koopt de bal. Daar is Ramsey. Ramsey kan hem uh, binnen tikken. Doet hij het? Nee. En dan pas weer die een duw krijgt van Malki. En uh, zodoende is dit gevaar weer geweken. Maar het is opvallend. Met 11 Heracles tegen 10 Roda. Is het uh, Roda dat natuurlijk op het allerlaatste moment alles probeert om uh, die gelijkmaker te scoren? Pas weer heeft hem al heel hoog getrapt. En komt uh, op het hoofd terecht van niemand nog. Want het is Armenteros die uiteindelijk de botsende bal kan uh, onderscheppen. En dan is het afgelopen. Hij heeft Wim, snel, uh, uh, uh, uh, Wim Smet afgefloten. Uh, uh, en staat iedereen te juichen en te klappen. Het is een hele moeizame overwinning geweest. Een belangrijk moment. De penalty in de tweede helft benut door Overtoom, Nadat het 0-1 werd door Malti in de eerste helft. 1-1 door Everton. En die penalty benut door Willy Overtoom betekent een overwinning voor Heracles Almelo. 2-1 tegen Roda Jesse. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen in Engeland. De kans dat Arsenal dit seizoen nog een prijs wint is minimaal... want het elftal van Robin van Persie werd uitgeschakeld... in de vijfde ronde van de strijd om de v cup het Engelse bekertoernooi. Sunderland was op eigen veld met 2-0 te sterk. Voor Arsenal wordt dit het zevende seizoen zonder hoofdprijs. Formeel is Arsenal nog actief in de Champions League... maar na de 4-0-nederlaag bij AC Milan... zijn de vooruitzichten in dat toernooi niet florissant. Het hoogst haalbare in de Premier League... is een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League... voor komend seizoen. Everton won in de vijfde ronde met 2-0 van Blackpool. Royston Denter scoorde al in de eerste minuut. Phillips miste voor Blackpool in de slotfase... nog een door Heitinga veroorzaakte strafschop. Bolton plaatste zich door de, voor de volgende ronde door met 2-0 te winnen bij Millwall. Uh, Rio Miachi, vorig seizoen nog actief bij Feyenoord... was één van de doelpuntenmakers. Leicester versloeg Norwich 2-1... en Chelsea speelde met 1-1 gelijk tegen Birmingham. De replay van dit duel is op 6 maart. Dan Duitsland. Daar heeft Borussia Dortmund zich gehandhaafd... aan de kop van de Bundesliga. De Duitse kampioen won in Berlijn voor 75.000 toeschouwers... met 1-0 van Hertha BSC... waar de nieuwe trainer Otto Rehagel nog niet op de bank zat. Brussel, münchen Gladbach met Roel Brouwer centraal achterin... versloeg Keizerslauteren met 2-1. Bayern München liet kostbare punten liggen. Het kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel... bij hekkersluiter Freiburg. Arjen Robben moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank... en kwam pas na rust in het veld. Werder Bremen won met 3-1 bij HSV... mede dankzij één doelpunt van Marco Arnautovic, u weet wel... vroeger bij FC Twente. En Jeffrey Bruma ontbrak bij HSV vanwege een knieblessure. Andere uitslagen, Bayern Leverkusen versloeg Augsburg met 4-1... en Nuremberg kullen werd 2-1. Dortmund gaat een kop, 49 punten. Gevolgd door Borussia Mönchengladbach 46 en Bayern München 45. Allemaal uit 22 wedstrijden. In Spanje drie duels vanavond. Koploper Real versloeg Racing Santander met 4-0... Doelpunten van Ronaldo. Twee van Benzema en één van Di Maria. Kitaffe en Spanjol 1-1 en Sevilla tegen Osasuna 1-0. Dat is een tussenstand, want die wedstrijd is pas om tien uur begonnen. En Barcelona speelt morgenavond in eigen huis de topper tegen Valencia. Maar ja. Real Madrid heeft een straatlengtevoorsprong op de rest. Heeft 61 uit 23. En Barcelona heeft er 48 uit 22. Valencia is derde, 40 uit 22. En de vierde Espanol 33 uit 23. Dan de Italiaanse Serie A. Sloeg daar, nee, staat daar met 3-1 voor tegen uh, Catania. Dat uh, duel is om kwart voor negen begonnen. Dus zal het misschien net afgelopen zijn of misschien nog niet. 3-1 was het net. Gisteravond verloor Inter thuis met 3-0 van Bologna. Aan kop gaat AC Milan 47 uit 23. Juventus heeft er 46 uit 22 vooropgesteld dat die wedstrijd nog niet is afgelopen. Lazio 42 uit 23 en Udinese 41 uit 23. Dan België, Lokeren A Agent 1-1. Mechelen Beerschot 2-1. STVV tegen Lierse 1-1. Bergen verloor van Racing Genk 1-2. Leuven Cercle 2-3. En dat betekent dat Anderlecht aan kop gaat. 56 punten gevolgd door Club Brugge, 49. Verschil van, decht, nee, van 7 punten. En ze hebben beide 25 wedstrijden gespeeld. Agentus derde heeft 47 uit 26. Standaar heeft er 44, maar dan weer uit 25. En Serkelbrugge is vijfde met 43 uit 26. En Juventus is uh, inmiddels klaar. 3-1 is het gebleven. Ja. Betekent dat Juventus aan kop gaat in Italië nu?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 This one. Man on the Moon. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Feyenoord tegen RKC Waalwijk 1-1. En beide goals vielen naar rust. De eerste kwam van Guidetti. Was uit een strafschop en de gelijkmaker van Braberen. Hij was... Tweemaal geel, dus rood voor Quidetti. Het was gewoon zijn wedstrijd, want hij schoot Fijn wel op voorsprong. Maar doordat hij in zijn vreugde zijn shirt uittrok, kreeg hij zijn tweede gele kaart en kon hij dus vertrekken. I feel so bad, you know. It's unbelievable. I've, uh, I've let everybody down, you know, the team. The fans. Yeah, everybody, you know. I let myself down. I don't know what happened really. I think. Ik vind de first jaar hard, it's unbelievable. En second one, I don't know what happened to me. It was just the emotions took over. Ja, I wat ik deed did. ik don't know, I don't know. I don't know, I don't know. Ik weet het niet meer. Is het ja, ik zei dat het was de wedstrijd van Kudetti, maar het was de wedstrijd rond Kudetti natuurlijk. Want uh, ja, ook trainer Ronald Koeman zat vol ongeloof na de actie van zijn spits. Ja, net trekt zijn shirt uit en, en, en uh, bus niet wat ik zag.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 En het is niet makkelijk om daar uh, cool en zakelijk mee om te blijven gaan. Maar dit, dit mag niet. Dit kan niet. Dit mag niet. En uh, daar ben ik uh, heel boos over. Ja, want Quidetti mist nu volgende week de uitwedstrijd tegen PSV. Ja, en met het vertrek van Quidetti kreeg RKC nieuwe moed. Feyenoord werd in de verdediging gedrukt en de gelijkmaker kwam. En die was van Robert Braber, geboren Rotterdammer in Brabantse dienst. Ja, er staat Rotterdam in mijn paspoort. Officieel ben ik niet echt een Rotterdam, meer een ga Maar ja, het is sowieso mooi om de gelijkmaker te maken. En uh, ja, als er dan in de kuip is, dan, uh, dan geeft dat nog iets extra's. En op dat puntje uit de kuip is RKC-trainer Ruud Brood trots Natuurlijk ben je trots als je hier uh, gelijk speelt met, met dit team. Ja, we, het is gebleken dat we dus, uh, wat we vorige week en de week ervoor uh, lieten zien qua veldspel, ja, dat we toch aardig kunnen voetballen.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 Ja, en nu mis je ook nog je topscorer. Ado Den Haag tegen Excelsior eindigde in 1-1. Berust was het 1-0 door De Graaf en die schoot in eigen doel. 1-1 werden door Alberg. Excelsior speelde een moeizame eerste helft. Het mocht van geluk spreken dat Ado maar één keer scoorde. Daarover de trainer van Excelsior, John Lammers. Ik ben ook heel erg boos voor in de rust. Ik Je mag verliezen.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 En uh, dan is het een uh, onwijs teleurstelling dat dat niet lukt. Maar vooral de manier waarop. En dan de graafschap VVV. Dat werd 1-4. Maar berust was het nog 1-0. Poupon zette de graafschap om voorsprong. En na rust ging het dus helemaal fout voor de Doetinchemmers. Holla, Yoshida van de Pavert in eigen doel. En Berghuis maakte de goals voor VVV. Een wedstrijd dus met twee gezichten. De graafschap degelijk in de eerste helft. Maar in de tweede helft helemaal niks meer. Trainer Andries Zulderink.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 als we nog een beetje nauwkeuriger waren geweest met de ruimte die we kregen... dan, dan had je nog één of twee bij kunnen schieten. Maar al met al ben ik met vier en dik tevreden natuurlijk. En de late wedstrijd Herakles tegen Roda eindigde in 2-1. Bij Rus was het nog 0-1 door Malky. 1-1 werd het door Everton en 2-1 door Overtoom uit een strafschop. En vlak voor die strafschop kreeg de keeper van Roda Kisek rood. Gisteren werd er Heerenveen nak gespeeld en dat werd door de Friese met 1-0 gewonnen. Morgen om half 1 is er Groningen-PSV, om half 3 Ajax-NEC en Utrecht-AZ... en om half 5 ook nog Vitesse tegen FC Twente. PSV en AZ gaan samen een kop, 45 uit 21. Het van PSV is beter en dus is PSV de nummer 1. Veen heeft er 43 uit 22, is daarmee derde. Feyenoord heeft er nu 41 uit 22. En vijfde is Twente en dat heeft er 39, maar dan uit 20. Onderaan 15e, NAC, 22 uit 22, dan VVV, 19 uit 22, dan Excelsior, 15 uit 22, en de rij wordt gesloten door De Graafschap, 13 punten uit 21 duels. van Jamira Kwai. Het ABN AMRO-toernooi krijgt zijn droomfinale, dus met Roger Federer. Het kostte de Zwitser wel veel moeite om de eindstrijd te bereiken. 4-6, 6-3, 6-4 waren de setstanden tegen Nikolai Davidenko. En morgenmiddag dus die finale voor Federer. Hij heeft zijn tegenstander, Juan Martín Del Potro, vanmiddag even in actie gezien in die andere halve finale, zo vertelde Federer. I saw some of it, yes. I thought uh, actually Burdich was going to win because he's been playing so well lately. But then when I saw the first few games, I thought maybe surface was a bit slow for Burdich and Del Potro took advantage of that. So, I mean, credit to Juan Martin. He's had a great tournament so far. and. The only I think, struggle he had was in the first round, but that's kind of normal. He, he was against a tough opponent for him, against Lodro, veel doesn't give you much rhythm. Uh, but it's nice playing against him, he's a really good guy. I just played my thousands match in Australia against him on tour. And that was a special match for me, so I hope we can live up to the expectations and play a good match. Federer kijkt er dus naar uit om tegen Del Potro te spelen. Hij speelde onlangs een duizendste wedstrijd uit zijn loopbaan, ook al tegen Del Potro. En verder hoopt dat de finale aan de hoge verwachtingen in Rotterdam kan voldoen. En die finale is morgenmiddag dus om twee uur. Langs de lijn begint morgen overigens al om twaalf uur... in verband met schaatsen WK Allround. Maar we gaan nog even terug naar Herakles tegen Roda. Dat eindigde dus in 2-1, hoewel Roda lange tijd de beste mogelijkheden had... en lange tijd met 1-0 voorstond. Daarover Jeroen Elsof met de trainer van Roda, Harm van Veldhoven. Zwaar teleurgesteld? Ja, toch wel. Ik denk dat we meer verdienen. Uh, minstens dat gelijkspel. Ja goed, en uh, de twee doelpunten vind ik uh, zeer bitter. Weg eens uit. Nou, laten we beginnen bij het begin. De eerste helft denk ik dat we zeer sterk waren. Verdiend voorstaan, goed voetbal, uh, goed opgevangen. De eerste uh, zeven minuten van de tweede helft doen we dat ook goed. Daarna verzwakte het. En in die uh, verzwakking van ons uh, creëerde Heracles wel wat druk. En uh, in die situatie komt er eigenlijk een, bal, een kruisbal... Ik denk dat het van van der Linden was. En die wordt door uh, Jonker net een beetje geraakt. Maar dat had de scheidsrechter niet gezien. En ook de grensrechter aan de ene kant niet. Maar aan die kant ging de bal buiten. En die geven de bal voor ons. En op dat moment ziet iedereen dat. Hij geeft dat signaal. En uh, mijn spelers lopen om die bal te gaan pakken. En uh, lopen eigenlijk uit positie. Want we komen in balbezit. En uh, aan mijn kant geeft eigenlijk de vierde man een signaal. Dat uh, Jonker de bal heeft geraakt. En zij pakken meteen de bal. En hij gaf ook ons helemaal geen tijd meer om, uh, om op ons plaats te staan. Want hij gaf dus eerst gewoon duidelijk ook ons het signaal om, om, om onze bal te geven. En zij uh, gooien de bal meteen in en ze steken meteen de bal er tussendoor. En uh, iedereen uit positie, dus één. Hoe moet hij dat volgens jou oplossen uh, in zo'n situatie? Ja goed, als hij eerst, ons die fout aan, uh, eerst de, de, de inworp voor ons aangeeft, dan kan hij dat corrigeren. Maar dan moet hij gewoon die drie seconden wachten om mijn ploeg de hoek de tijd te geven. Want als je zo de hele tijd gaat, uh, gaat beginnen uh, uh, discussiëren... Uh, of geen keuze, goede keuze kunt maken... Ja, dan, dan ga je de bal nemen en ondertussen pakt hij met anders de bal en gooit die in. Dus geef dan de tegenstander een, een, een moment de tijd om, om weer in zijn organisatie te staan. En dat zei Harm van Veldhoven. Alsof spelers niet weten wie erin moet gooien, zou je zeggen. <lacht> Uh, het einde van deze NOS langs de lijn, maar we zijn er weer. Morgenmiddag dus om 12 uur met Twan en Tom, met de WK Allround... met Groningen, PSV, Ajax, NEC, FC Utrecht, AZ en Vitesse, FC Twente... en ook nog met Tennis Del Potro tegen Federer. <tacht> Straks is er nog een uur met Het Oog op Morgen... gepresenteerd door Max van Wezel. En hierna nog even het NOS Journaal met Jan van de Putten. Dan heb ik alles gehad. Einde van deze langs de lijn. Nog prettige avond.